9 uur. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zes supporters van FC Utrecht stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met het stadsverbod dat de gemeente Enschede aan hen heeft opgelegd voor dit weekend. De supporters deden begin december rond de wedstrijd tussen FC Utrecht en Twente mee aan rellen. De twee clubs spelen morgen tegen elkaar in Enschede. De advocaat van de fans vindt dat het stadsverbod nergens op slaat omdat de supporters al een stadionverbod hebben en daarom ook niet naar Enschede zullen komen. Frans Timmermans stelt zich niet kandidaat voor het partijleiderschap van de PvdA, ook al zou hij niets liever doen. Dat zegt de Tweede Kamerlid in een interview met de NRC. Een interne e-mail van Timmermans luidde de val in van partijleider Cohen. In de mail naar 50 partijgenoten uitte hij kritiek op de koers van Cohen. Als degene die de mail heeft gelekt zich voor dinsdag bekendmaakt, kandideert Timmermans zich misschien alsnog. Omdat hij niet weet wie dat is, voelt Timmermans zich geremd om zich kandidaat te stellen. Griekse bedrijven hebben vandaag in een aantal Nederlandse kranten een advertentie gezet waarin ze hun land promoten onder de slogan Give Greece a Chance. De advertentie verschijnt ook in andere Europese en in Amerikaanse kranten en is volgens een van de initiatiefnemers vooral bedoeld als tegenwicht tegen het beeld van de luie Griek die geen belasting betaalt. Peter van Straten stopt na 54 jaar met het maken van tekeningen voor het parool.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 Fuck!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 Paris s'éveille Les travestis vont se raser, les strip sont raviés Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués Il est 5h Paris s'éveille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 ZFM yes.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 Stand, want de wekker liep me af Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe Omdat ik dan dus maf Mijn baas begreep me niet Hij reageerde negatief Ik heb het bepaalde geprobeerd te passen Want Ik ontmoet. Ja, dat is het.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 Cause what you said sounds so